In de randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en het bunschoten 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel 2. De A12 de na richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 7 kilometer door werkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4 kilometer. En een lange file op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen de knopende de Weert en Eemnes staat 18 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A28 dit weekend. Verke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 Niemand kan er rond passeren, alle auto's blijven staan. Maar intussen zijn de heren aan het toeteren gegaan. Hé, hey, niet zoenen op het zebrapad, al lijkt het je dat, dat kan niet in de stad. Hé, hey, niet zoenen op het zebrapad, het mag. 都你有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 Met zijn Holland Maar nu eerst Conny Fink En de Schellerbellen Het maakt je niet dik Tel eerst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 Maar dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. Want kijk, daar groeiden de buren, holland dan. die, die topen, het smuivel bloeit. En die Duitse markt in onze handen, kruidt. Al de mina's, daar de fabeltjes brand. Moeder, wat een vader, land. Maar ik kan je niet missen, moeder, wat een vader, vaderland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 dan zingt het hele spantel totdat hij brave rondje ging. Op een bank in het plantsoen Een meisje bleef me praten En hij snapte naar een zoen Hij dacht als ik niet in kijk, Gaat ze zo tot morgen door Hij stond wat dichterbij en zei Zachtjes in haar rol, Kom over de brug, kom over de brug Nu is niet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 Vergeet ik deze dag Haar stem was als een lentelach Van alle meisjes die ik zag Was geen zo lief als zij Met haar wipneus en een kersenmond, kersenmond, kersenmond. Met haar wipneus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond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 op een dag in mei een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersemond. een kersenmond, Ze hebben een wipneus en een mond. en wangen als twee appeltjes rond.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 Mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij ik bent gekomen, heb ik dit boeket genomen. Heb het toen je mag het weten, voelen dit de goot gesmeten? Anneliese, van Anneliese, gebruik toch je woede verstand? Anneliese, af Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hart. Ai, jij Maria, Maria van Bahia, alle jonge harten klapten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar in ieder dag meteen, dat het was voor hem alleen. Ai, jij Maria, Maria van Bahia, wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria. En elke man raakte van ziek Het rood en daarna bleek, al hij naar haar kant en keek. De tamboerijn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 Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zit als Marias eigen hand beschouwd, toen was Marias stilletjes getrouwd.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 mm -hmm.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 Just Een moment pas het rumoer verstomt. Want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt. marie -Kaleen.